naar andere meiden toe ook. Die hebben zich ook volledig gegeven natuurlijk. En ja, uh, dat is heel moeilijk. Ik denk in zo'n situatie dat het heel lastig is. Kijk, uh, we gaan zeker daar naar kijken, maar ik weet het niet. Het is, uh, ik vind het vooral zuur voor Yvonne. Dankjewel. Danny Romme. We gaan naar Jaco Jan Leeuwang, onze gast vanavond tot de acht uur vanavond. Ik zeg tegelijkertijd dat het nieuws van 7 uur iets wordt uitgesteld. Dat krijgt u zo, uh, Jaco Jan. Uh, ja, we hadden het net al over Nauta 300ste. We horen Johnny rommen. Wat een pech. Nee, ik, ik snap dat Gianni uh, er zo over denkt. Alleen, hier zie je duidelijk dat Linda je de kijkt Vries... Je de beelden, ja. Ik, ja. ik, ik kijk naar de, naar de herhaling. En Linda de Vries rijdt eigenlijk best wel voor. Hè, dus ik, ik denk dat Linda de Vries... Uh, haar helemaal niet heeft zien aankomen. En, uh, en dan is het gewoon, uh, ik denk, zaak dat als jij echt alles in eigen hand wil houden... dan moet je gewoon zorgen dat je er snel achterlangs gaat. Want dan weet je zeker dat je geen last gaat krijgen van iemand... Die, uh, waarvan je verwacht dat hij aan de linkerkant blijft. Hè. Dus, dus je bedoelt dat Yvonne Nauta Nauta ook best iets snel, beter had kunnen reageren? Ja, ja, nee, die had... Kijk, het is zo'n belangrijke wedstrijd dan moet je zorgen dat je alles in eigen hand houdt. Dan, dan kan je nooit verwachten dat een tegenstander iets doet... wat jij hoopt dat, dat de tegenstander gaat doen. Dus je moet, je moet er meteen hup achterlangs duiken... en dan maar geen uh, handje... Bij, uh, dan, dan blijven ze allemaal twee maanden in de rit. Maar dan heb je, weet je in ieder geval dat je volle bak door kunt gaan. En nu weet je het gewoon niet zeker. Dus dat is ook iets... Ja, als je echt wil, je wil voor jezelf gaan, dan moet je moet je het allemaal zo doen dat je het... ja, nogmaals, je moet het ja. zelf in eigen hand houden. Ja, ja, maar kortom, als ik jou zo hoor... dan is er wat jou betreft geen sprake van onsportief gedrag. Nee, ik denk dat het geen onsportief gedrag is. Nou, ah, dat is een fout. Het, is een, eh, ze, ze ging, het, het snelheidsverschil tussen de twee meisjes was op dat moment zo groot... Dat, uh, ja, ik denk dat Linda het gewoon niet gezien heeft. En ik denk dat het geen onstratief gedaan nee, heeft. Het, het had wel tot een derde plaats kunnen leiden voor Nauta. Dan was ze naar Sochi gegaan. Dus in die zin is het effect natuurlijk voor haar een uh, nou ja, drama. Nou, reëel gezien zit er minimaal een halve seconde. Tijdverlies ja. heeft ze hier. Ja. Uh, ze mag overrijden. Ja, ik ben geen schater. Maar ik kan me voorstellen dat je niet dezelfde avond weer een drie kilometer gaat rijden. Maar waarom mag dat niet op een andere dag? Want het toernooi duurt op maandag. Dat zijn de regels. ja. Overrijden mag altijd alleen op de dag zelf. Ja. Oh. Ja. <laughs> nou, een rare ja, dan moeten ze het daarmee doen. Ja. ja, dat is in principe een rare Dat vinden regel. wij niet Die helemaal overrijden. eerlijk. Ja, goed, goed uh, nou, komend uur, Robert. Dan krijgen we ook weer een prachtig uh, toernooi te zien. Ja, uh, zonder meer, want de 500 meter bij de mannen gaat uh, zometeen uh, beslist worden. Dat doen we na het uitgestelde nationaal van 7 uur. De marathon-interviews op Radio 1...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 Het is bijna vijf over zeven, Femke Woldhuis met het NOS Journaal. In Amsterdam is de AEX boven de 400 punten gesloten... en dat is voor het eerst in vijf jaar. Eind vorige maand was de graadmeter al op weg naar die grens... maar uiteindelijk bleef hij er vlak onder steken. De laatste keer dat de AEX boven de 400 punten stond... was vlak voor het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers... in september 2008. De koersen stijgen voornamelijk doordat beleggers verwachten... dat de economie zich herstelt... en. Ook ook speelt mee dat beleggers weinig goede alternatieven hebben voor aandelen. De regering van Zuid-Soedan heeft een staakt het vuren afgekondigd. Dat meldt een aantal buurlanden van Zuid-Soedan... na topoverleg over de crisis in het Afrikaanse land. De afkondiging is eenzijdig. Rebellenleider Machar was niet bij het overleg aanwezig. De buurlanden vragen hem om vergelijkbare stappen te zetten. Of hij dat ook doet, is nog onduidelijk. De gevechten in Zuid-Soedan braken uit in april... en sindsdien zijn honderden doden gevallen. Ten noorden van Damaskus heeft het Syrische leger zeker 60 rebellen gedood. De rebellen werden in een berggebied in een hinderlaag gelokt, zegt een mensenrechtenorganisatie. Met de aanval gaat het leger van president Assad door met het offensief tegen de rebellen. Eerder deze week werd de luchtmacht ingezet in Aleppo. Toen kwamen honderden mensen om het leven. Thun Gauthier stopt als directeur van Opinieweekblad De Groene Amsterdammer. Volgens een persbericht vertrekt hij vanwege een verschil van inzicht over de publicatie van een boek van Edwin Roy van Zuiderwijn. In het voorjaar van 2012 had Gautier een lening van 17.000 euro verstrekt voor publicatie van het boek. Het bestuur van De Groene Amsterdammer werd pas vorige week geïnformeerd over de lening. Het weer, de wind neemt af, maar het blijft wel bewolkt en regenachtig. En ook morgenochtend valt nog veel regen. Maar morgenmiddag opklaringen en dan wordt het een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Robert Meder en Lucella Carasso. Goedenavond, 6 over 7 is het een gezamenlijke uitzending van Nieuws en Sport. Over een dikke 10 minuten dan begint de tweede omloop bij de 500 meter Heren Schaatsen in Tijalf. Goed, euh, hebben we verkeersinformatie? Ja. Geen idee wie, maar vertel maar bij de video staan. Achter uur ja, Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar staat bij de Alfred Oosterbeek 4 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk, de rechte reishok is daar dicht. Goed, dankjewel. Dus zeven minuten over zeven. Het drama Nauta, dat kunnen we toch wel zeggen. Het zal je maar gebeuren. Op driehonderdste mis je de Olympische Spelen. En dan weet je ook nog dat je die driehonderdste niet had hoeven te verliezen... als die wissel maar goed was gegaan met Linda de Vries. Linda de Vries wordt uh, gedisqualificeerd. Nauta niet naar de Spelen, terwijl het wel had gekund. Steven Dalenboud nu met Nauta. Ja, je vond, uh, het een ziet er heel zuur uit voor jou. Wat gebeurde daar op die kruising? Ja, ik... Uh... Ik moest inhouden, ik ben gewoon voor de voeten greek, ja. Ik moest gewoon uh, zorgen dat ik overeind bleef en uh, ja, mijn rit gewoon normaal uit kon rijden. Maar ja, na zo'n uh, incident dan is het uh, heel moeilijk om de draad weer op te pakken. Uiteraard de buitenbaan heeft, uh, heeft voorrang. Uh, is, het, is het pure pech dat het zo gelopen is of had Linda de Vries het anders kunnen doen wat jou betreft? Ja, tuurlijk. Ik... Uh, um... Ik, ik, had het wel, uh, nou, ik had het wel iets beter op kunnen lossen, volgens mij. Want ze wilde nog voor langs en uh, ze ging nog aanzetten. Dus uh, nou, ik dacht, wat, ja, wat gebeurt hier, weet je wel? En dan, maar... Heb je de beelden inmiddels teruggezien? Nee, ja, ik zag het net even in een, in een baas uh, aan de zijkant voorbij komen. Maar, uh, nee, ik heb nog niks gezien, maar... Nou, het heeft me behoorlijk wat, uh, wat snelheid en energie gekost. Dat is wel duidelijk. Dat zag je ook aan, aan de ronde tijden. Hoe verloopt jouw race dan verder nog? Nou ja, je, je probeert gewoon uh, maar alleen maar weer te focussen op, op, op je techniek. En op uh, nou, gewoon alles eruit te halen. Want ja, nou, je ziet ook maar weer wat de verschillen zijn. Het gaat om honderdste. Ja, ja, het was nu net niet genoeg. Maar uh, nou, ik ga er alles aan doen om straks... Uh, maar er wel bij te rijden. Dan denk je aan de vijf kilometer. Ja. Uh, maar goed, er is jou nog aangeboden om deze drie overnieuw te rijden, hè? opnieuw te rijden. Uh, daar ben je niet op ingegaan. Waarom niet? Nou ja dat, uh, ja, dat heeft geen zin. Ik bedoel... Uh, Het leeg. Ja, natuurlijk. Nee. Uh, <laughs> Ik ga niet even twee keer een drie kilometer. Uh, dat... Kun je zeggen dat... Het is er is nog een afstand. Nog twee zelfs. Maar... Uh, Kun je zeggen dat zonder dit voorval met Linda de Vries dat jij op de spelen had gestaan? Nou ja, als je het inderdaad zo zegt, dan uh, het zal het achteraf praten. Maar, ik bedoel driehonderdste. Dat, uh, dat kostte wel meer dan driehonderdste, ja. Is er nog iets mogelijk? Uh, kun je nog protesten aandienen? Kun je nog iets doen om dit terug te draaien? Ik ga eerst gewoon uh, me richten op de, op de andere afstanden. En, uh, hier ook niet veel energie aan verspillen, want dat is alleen maar zonde. Dat moet je dan misschien wel uithalen uit deze dag, uit deze afstand. Dat het met jouw vorm wel, wel snor zit. Ja, precies. Want nou, toen ik op het scorebord keek, had ik niet gedacht dat, het, dat dit er nog uit zou rollen. Maar ik dacht, nou, zijn de omstandigheden wel heel, heel goed? Nou ja, en dan. Uh, nou, ja, zie je dat, dat we met z'n allen gewoon heel dicht bij elkaar zitten, alsnog. En. Uh, ja, ik haal uh, <laughs> hier goed van. En dat is begrijpelijk. Yvonne Onauto was dat tegen uh, Steven Dalenbouw. Jackie-Jan Leewang. De hele middag al hier. Je zit mee te kijken. Oudschaatsse, schaatsspecialist. Um, laten we dat niet vergeten. Ze heeft natuurlijk nog meerdere afstanden waarop ze zich kan plaatsen. Dus niet alles is verloren. Dat kan natuurlijk ook een rol spelen. in het opnieuw rijden van die drie kilometer. Want dan moet je wel zo diep gaan. dat dat misschien ten koste zou kunnen gaan van de afstanden die je nog krijgt. Toch? Ja, ik denk dat het een verstandige keuze is. Die heeft ze ook samen met de coach genomen, denk ik. En uh, ja, er zijn nog twee afstanden. En wat in ieder geval waar is, is dat ze ontzettend goed in vorm is. <laughs> dus, dat is duidelijk, ja. ja. Dus dat heeft ze in ieder geval uh, in de zak. En ze is uh, nog jong? Ja, maar daar uh, moet je altijd bij afvragen. Elke, elke Olympische cyclus dat is, moet je altijd weer opnieuw bekijken. Hè? Je, er zijn genoeg voorbeelden van, uh, van jonge rijders waarvan gezegd wordt... ja, maar je bent nog jong. Maar daarna gebeurt er niks meer. Dus je moet, uh, ik, elke wedstrijd is er één. Dus het, het argument, ze is nog jong, ja, dat, dat vind ik niet zo... En sporters uh... denken ook in vier jaar, hè, volgens mij. Echte topsporters die denken in, in een cycli van vier jaar. Van speler naar speler, toch? Ja, nou, maar de Olympische Spelen is gewoon heel, een heel mooi iets om mee te doen. Ja. Als we even kijken naar de nummer 1, 2 en 3. Verrassend ook voor jou, met Anouk van der Weijden erbij? Uh, ja, maar dat is altijd mooi als het een verrassing is. Ja, ik vind het geweldig. Ja. En wust, sterk. Ja, Wust ging volgens mij zelfs op een gegeven moment uh, terug van rondje 31-2 naar 30, 9, ja, dan En zo makkelijk met haar hand op de rug. Ja, die, die rijdt gewoon goed en sterk. Dus dat is wel, uh, wel heel prima. Ja, Sebastian Timmerman in, uh, in Tiel, is dat niet ook de, de, de kracht van Wust ja. Dat ze opnieuw laat zien dat ze kan pieken op het moment dat het, uh, dat het er echt toe doet? Absoluut. Zij is echt uh, nou, misschien wel de beste schaatsster die we ooit gehad hebben in Nederland. Uh, dat wordt nog wel eens onderschat, maar uh, dat laat ze zien. Ja, het speculeren hier in Tielof is gelijk losgebarsten. Ook omdat we allemaal even terug moeten denken aan een tweet van Jorin Termors een week geleden tijdens het sportgala: dat ze er niet bij was, want dat ze ziek thuis zat op de bank. Maar als je dan nu Termors zag rijden, dat voorval van Yvonne de Nauta, dan uh, zoomt de term skate-off alweer rond uh, in Tielof om misschien op die manier toch nog een uh, extra kans te geven... aan de zieke geweest, die ook nog wel een belangrijke rol misschien kan vervullen... op de ploegenachtervolging. Nauta dus getroffen door die uh, moeilijke wissel... en dat ze dan misschien in een skate met Anouk van der Weijden... zouden moeten gaan knokken. Maar ja, dat, is Zou dat, hè? Ja, dat, Zou dat is speculeren. Zou dat zomaar dan mogen? Maar, Zou nou dat ja, de KSB heeft dat soort dingen in het verleden wel gedaan. Ja, dat is in het verleden wel vaker gebeurd... dat er dan nog in zulke situaties een, een, een skate kwam. Maar goed, dat moeten we afwachten ja, maar, uh, aanstaande. Dinsdag, dan wordt de ploeg bekendgemaakt op een persconferentie. En dan Japiel? weten we dat ze erin zinken. Maar Sebastian, het niveau is zo ontzettend hoog. Ja. Ja, Er ja, de, de, de gebeuren ja, rare dingen, maar die hadden volkomen kunnen door de, worden door de ja, rijden ik zou het zelf. zelf ook, ik zou het ook zelf schandalig vinden hoor, als, uh, als ze dat zouden gaan doen. Want 4-0-3, daarmee derde worden. Man, ik kan me nog herinneren dat een paar jaar geleden Irene Nederlands kampioen werd in 4-11. Dat was echt ja, nog niet precies. zo heel erg lang geleden. Ja, nee, dat niveau is zo ontzettend omhoog gegaan in Nederland. En het is heel ja, goed voor het de, het, ja. Ik zou Precies. het ook raar vinden, hoor, als het zou gebeuren. Nou ja, bovendien kan ieder, iedere verliezer dan de komende dagen zeggen... ik voelde me tien dagen geleden niet zo lekker. Nee. Ja, nee, dat is zo, maar... Ik heb wel dat soort dingen wel vaker meegemaakt hoor, bij de KLSB. Dus maar ik, ik denk dat ze het vooral en... doen als, ja? ze, als, ze, als, ze, als ze twijfelen over het niveau bijvoorbeeld. Maar ja. Ze hebben nu echt drie dames die gewoon hoog in het klassement straks kunnen eindigen. En waarom zou je dan nog iets met ja. een skate-off doen? Ja, maar ik moet ook terugdenken aan vier jaar geleden... toen Carl Vrij een geweldige vijf kilometer reed... maar iets langzamer was dan uh, uh, Bob de Jong... Maar toen een skate-off moest gaan rijden. omdat Bob de Vries ziek was. En daar werden Koen Verwij en Jan Blokhuizen aan toegevoegd. om nog een goed deelnemersveld te hebben. En Jan Blokhuizen gingen met het laatste ticket op de 5 kilometer vandoor. Terwijl die op het Olympisch kwalificatietoernooi veel langzamer was ja, dan Calvin ga, Gaat het dan dus... ook om lievelingetjes van de organisatie? Of uh, ja, mag je dat niet zeggen? Dan, dan begeef ik me op heel glad ijs. Dus daar ga ik geen uitspraak over doen. Jacob Jan? Ik ga er niks over zeggen. Het, het wel... nee, hoor, ik nou, dacht, ja, maar niet je in. ziet aan zo'n termors, die wordt helemaal omhoog geschreven vlak voor zo'n toernooi. Je voelt aan alles dat hij heel goed ligt. Iedereen is er blij mee. Denk ik dan. Nou, ik denk, nee hoor, ik denk dat dat soort dingen echt niet meer spelen. En de belangen zijn ook te groot. Ik denk dat je te snel uh, echt uh, rechtszaken en dat soort dingen gaat krijgen. Je moet nu echt heel strak aan de regels houden. En volgens mij ook. gebeurt dat ook hoor. Er zijn zoveel regels het, en het is minutieus uh, allemaal opgeschreven. Wat ik zelf heel goed vind. En ja, dan moet je gewoon niet zeuren als, als, je, als je je niet plaatst. Maar laat nee, we, ik, zou, jongens, ik zou het ook schandalig vinden hoor, als het gebeurt. Dat zou ik raar vinden. Maar nou ja, ik heb het wel eens gekker mee. Ik heb wel eens dat soort dingen ja, meegemaakt. Ja, ik, ja, voel ik, me me, ik voel me nu net Joost Eerdmans. Die probeert twee <laughs> mensen aan de telefoon uh, in het gereel te krijgen. We, we hebben het over Jorien Ter We zijn benieuwd naar haar verklaring. en uh, uh, Ze staat nu bij uh, Steven Dabemoud. Jorien, ja, wat, wat gebeurde er? Nou ja, ik denk een goede rit. Tot, uh, ja, tot de laatste paar, uh, paar meters. Uh, het is gewoon net iets te veel. Vorige week was ik ziek geweest. En ik denk... Ik had toch nog een beetje, beetje kwakkel in mijn fitheid en dat is niet net de rit 600 meter te lang is. Je grijpt ook al eerder naar je bovenbenen? hè? Ja, het ging gewoon echt niet meer. Ik liep gewoon stuk en uh, ik denk nog nooit zo kapot weg gaan op een drie kilometer. Je, je weer ziek geweest, dus ja, dat, dat, ben je nu wel weer hersteld daarvan? Nou, blijkbaar nog niet, want anders ga uh, ik hier wel iets beter drie kilometer, denk ik. Maar, ik bedoel, je bent niet ziek meer, maar uh, het eilt nog na. Nou ja, ik ben al wel een paar dagen echt flink uh, met koorts gezeten en uh, daar ja, moet je gewoon wel langer van herstellen. Ik merk gewoon, met ook na gisteren, het herstel gaat gewoon te langzaam, ook na inspanning weer. Dus dat, uh, ja, het is niet anders, We moeten het mee doen en uh, ik heb er best van proberen te maken. Maar hoe moeilijk is dat te accepteren na zo'n voorseizoen waarin je de, ja, de sterren van de hemel reed, ook onlangs in Berlijn nog? Ja, het is niet anders, he. het blijft mijn lichaam en ik moet ermee mee doen wat erin zit. Dus uh, ja. Klinkt heel koeltjes. Cool, ja, nou, het is niet anders. Ik kan, ik kan niet meer vragen van mijn lichaam dan dat erin zit. En uh, dit was wat erin zat vandaag. Nou, ik ben niet klaar. Het OKT 1500 meter komt er nog aan. Zie je dat wel zitten met dit in het achterhoofd? Nou, ik moet gewoon proberen optimaal te stellen in de 48 uur die ik heb. En uh, gewoon weer uh, heel knallen als ik aan die staat staan. En dan zien we wel weer wat eindigt. En heel goed naar je lichaam luisteren, denk ik dan. Uh, Jack en Jan ook. Nou, goed, ze dat zegt dat, dat... heel mooi. Eigenlijk. Ik vind het heel knap dat ze het zo zegt. Maar ze zegt uh, niks onwaars eigenlijk. In hoeverre gaat het in je hoofd zitten... dat je uh, nu zo geconfronteerd wordt met het feit... dat ziek zijn dus desastreus kan zijn voor je prestatie... in de aanloop naar de volgende prestatie die ze moet leveren over uh, 48 uur? Nou, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Uh, dat ziek zijn uh, een um, uh, invloed heeft op je prestatie... dat weet elke sporter. Uh, en dat, dat je dat... He, dat je nu dat merkt bij zo'n eerste race... of bij de eerste twee races en je moet er nog twee. Ja, ja dat is vervelend. Confronterend. Ja, ja, dat wordt even... Maar het kan. Ik, ze zit net op het randje. Want ze rijdt niet heel slecht en ze rijdt ook niet fantastisch, maar... Dat ja, kan. We horen het fluitje weer. Handen wrijvend gaan wij naar Sebastian Timmerman. Want uh, we zijn net bekomen van die drie kilometer bij de dame. Sebastian, maar ho, nou, er zit nog wel wat moois aan te komen. Ja, er zit nog wel wat in het vat. De 500 meter, 10 ritten. Uh, wederom. Maar ja, eigenlijk gaat het om de laatste twee ritten. Hè? Michel Mulder, Ronald Mulder en Jan Smekens komen in die laatste twee ritten in actie. Michel Mulder in de voorlaatste rit. rijdt tegen Stefan Groothuis. werd derde in de eerste 500 meter. In 34, 75 en dan een zesje erachter wat betreft de duizendsten van een seconde. Precies uh, twee ste achter Jan Smeekens. En die rijdt in de laatste rit dadelijk tegen zijn ploeggenoot Ronald Mulder... die de 500 meter won in een geweldig barecord, 34-59. Terwijl de eerste rit dus weer omgaat tussen lieve Mulder en Joost Borren. In één keer trouwens nu goed... En met 36, 33 wordt gewonnen door Joost Borren... die even te mee zijn persoonlijk record. En Liewe Mulder rijdt uh, dezelfde tijd als in die eerste serie. Dus ook wat hem uh, betreft een evenaring, maar dan dus wat betreft die eerste serie. Nee, het gaat echt tussen Ronald Mulder, tussen uh, Jan Smekens... en tussen Michel Mulder. Want we kijken naar die matrix, nogmaals een keer gezegd... de winnaar straks van de 500 meter... de twee 500 meters bij elkaar opgeteld, gaat sowieso... De nummer 2 moet nog een hele kleine slag om de arm houden. Maar uh, is ook wel vrijwel zeker. Omdat we er wel vanuit gaan. Dat er nog uh, genoeg dubbelaars komen. Zeg maar. Bij de afstanden die we nog gaan rijden. Maar ja, die derde plek. Dat is het grote vraagteken. Of de derde man op de 500 meter ook daadwerkelijk die 500 meter straks mag gaan rijden. In, uh, in sortie. Dus wat dat betreft. Gaat er een grote naam zijn. Die straks nog even moet afwachten. Wordt dat Ronald Mulder. Jan Smekers of Michel Mulder. We weten het straks na de laatste rit. Jakku-Jan Leeuwang. Uh, mis je die spanning van de sport af en toe nog wel eens? Nou, ik heb het nu ook weer een beetje. <laughs> nee, het wordt me wel vaker... Nee, ik, ik, ik mis de spanning niet. Ik vind het... Uh, ja, Dit soort toernooien vind ik gewoon heel leuk om naar te kijken. Maar om zelf doen, nee. Maar waar doe... waar wat voel je nu die spanning zitten dan? Je zegt, nou, ik voel het nu een beetje. Maar wat voel je dan? Waar heb je het dan over? Ja, bij die belangrijke ritten... Uh, dan, dan voel ik echt weer een beetje die wedstrijdspanning, dan, dan word ik net zo zenuwachtig eigenlijk weer... als ik vroeger was uh, bij dit soort uh, werk. Hij gaat nooit meer weg, denk ik, of wel? Nee, maar ik vraag me eigenlijk af... of, of andere mensen dat niet hebben. <lacht> ik vind het heel normaal. Nou, ik, ik heb het niet. Ook niet? Oké. Niet, okay. Bij het schaatsen nee, of bij ik, andere nou, dingen. De de straks, zeg maar, als we die laatste ja, ritten gaan zien... Ja, ik heb het heel erg. Dan word ik ja. gewoon heel, ik ja, krijg ik echt ook. kleffe handen. Ja omdat nou, ik het zo niet, spannend maar... vind. En ik heb, niet echt een, ik, heb, ik heb eigenlijk geen voorkeuren. Ik, ik zou het jammer vinden als bijvoorbeeld Jan Smeekers niet gaat. Omdat hij de afgelopen jaren zo goed heeft gereden. Maar... maar je houdt gewoon van de dramatiek, denk ik. toch? En de spanning en het onverwachte. Ja, ja. Nee, je, wat, wat ik eigenlijk bedoelde is dat ik het niet heb omdat ik geen topsporter ben. Dus ik kan niet weten of de spanning die ik heb dezelfde is als die een topsporter heeft. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, ik, denk dat ik denk dat, nee, dat komen. Komen. Want ik denk eigenlijk het eigenlijk dat het als je zelf <laughs> aan de start staat dat het dan minder is omdat je zo gefocust en geconcentreerd ja, bent. Ja, want dan weet je zeker dat je, je, moet, je weet precies wat je moet doen. En je bent, te, je bent niet zo heel erg bezig met de spanning, maar je bent gewoon ja, van dat naar dat moet ik doen. Ja. En, en Want we hadden het net over dat starten. Je hebt 1,2, 1,3 seconden voordat je in dat, dat startschot ja. valt. Gebruikte jij dan een woord bijvoorbeeld dat je wist zo hom en daar ging je? Nee. Of weet ik wel, hallo en daar ging je? Wat je altijd doet... Uh, de, de dag van tevoren heb je al de proefstarts. En je moet altijd bij de starter gaan starten. Waarbij je ook de wedstrijd start. Dus die geven dat ook aan. Ik, ben, ik doe, heren 500 meter. Oké, okay, heren 500 meter. Nou, dat moet het bij jou zijn voor een proefstart. En het is ook de bedoeling dat zij precies hetzelfde tijd nemen. De, uh, dus even een lange periode tussen stilstaan en schieten. Dan tijdens, uh, als tijdens wedstrijd. Dus... Dat is alvast oefenen, want elke starter is verschillend. En dan is het gewoon voor de wedstrijd. In, tijdens de wedstrijd, als je geluk hebt, zit je weer in een paar ritten daarna. En dan, mag je, en dan kun je nog even kijken hoe de ja, starter aan het schieten is. Oefenen, he? Ja, zie je vaak oefenen. Ja, want Sebastian, ja. weet maar, jij dat? Of er, ja, er ja, schaatsers zijn? Ik heb het er wel, nou, wel eens over gehad met een startster. Namelijk Janny Smegen. En dat is niet de eerste, de beste hoor. Die start internationale wedstrijden. Trouwens op dit toernooi ook alleen niet deze 500 meter. Maar uh, die uh, uh, heeft mij wel eens uh, verteld dat zij uh, Berenburg langzaam uitsprak. <lacht> en toen keek ik eraan aan. Ik zeg Berenburg? Ja, zegt ze. Dat doen sommige starters echt ready, of in het Nederlands ja. natuurlijk, klaar. En dan Berenburg, boom. En dan starten. Maar ja, dus, als je het eerlijk nou wilt ja, doen, Berenburg. lijkt mij dat ook heel logisch. Want dan ja. doe je het bij iedereen ongeveer op dezelfde manier. Ja, verzin een woord wat, uh, wat ongeveer die lengte heeft en spreek dat uit. En ik keek er toen heel verwonderd aan. Ik zeg, ben je dat nou serieus of neem je minder in de maling? Nee, zegt ze, ik meen het echt serieus. Ja, nou, had jij al Jan dat maar dus geweten. Bij deze, als je met Jannie Smegen start, als je door Jannie Smegen wordt gestart... gewoon even als je aan de start staat, denk aan Berenburg. Ja, en, dat, en dan moet je als, als schaatser moet je toch wachten op, dit, op het startschot. Want ja. als jij Berenburg uitspreekt en dan weggaat en je valt in het startschot... Ja, Dan ja. heb je vals. Hè? Nou, dat is heel duidelijk te zien als je, als je tijdens de stadschool weggaat. Ja, ja, maar ik vond het wel een erg grappig uh, ja. gegeven en detail trouwens... wat zij mij uh, ja, vertelde. Ja, ja. Overigens zijn vierde rit inmiddels aanbeland. Dan ging, ja, ging het net weer mee ja met de Ja, Jacques de Koning en Aaron Romein starten weer een keer vals. 9,69 nu voor Jacques de Koning over de eerste 100 meter. Dus ondanks het feit dat hij toch even moest inhouden bij de start. En als ik dan kijk, Kai voorbij staat bovenaan. 35,58. Daarmee ietsje langzamere fractie dan in de eerste heat, Pim Schipper... Veel langzamer dan in de eerste heat. Staat op de tweede plaats. En deze rit wordt gewonnen door Jacques de Koning. Die reed straks 35-45. En die rijdt nu ietsje langzamer. 35-50 wel genoeg. Om voorlopig op de eerste plaats te staan. Maar uh, goed old Jacques de Koning gaan we niet terugzien op de Olympische Spelen. Ik ben benieuwd eigenlijk of hij zijn carrière nog uh, voort gaat zetten na dit toernooi. Maar goed, dan gaan we ook, uh, ook speculeren. Vier ritten gehad. We krijgen dadelijk Hein Ottespeer en Mark Tuitert nu in de baan trouwens. In de vijfde rit. Maar ja, dat zijn ook rijders die na de eerste omloop van de 500 meter al weten... dat ze hun uh, vizier moeten gaan richten op de middellange afstanden... die we gaan rijden op de 1000 meter die overmorgen op het programma staat en de 1500 meter... waar we maandag het Olympisch kwalificatietoernooi mee gaan beëindigen. Dat zijn de afstanden waar Otterspeer en Tuitert moeten gaan proberen... naar de Traan. Tuitert natuurlijk de Olympisch kampioenen... van de schaatsmel in Vancouver. Otterspeer is ook een 1000-meter-specialist. Zij weten dat ze na de eerste serie waarin Otterspeer... trouwens weer een valse start, achtste wet... en Mark Tuitert, dertiende wet, al geen rol van betekenis spelen... Op deze 500 meter Otterspeer. Dus weer een valse start. Het is natuurlijk wel aardig om eens te kijken of hij in ieder geval sneller rijdt dan in de eerste serie. Toen verbeterde Hein Otterspeer al zijn seizoenstijd, zeg maar. Bracht dat tot 35-32. Ja, dat is wel een verschil hè, met de winnende tijd. 34-59. Daar zit echt een enorm gat tussen. Tussen hem en de echte sprintelite. De 500 meter-elite. Zoals we die in Nederland hebben gekregen: Ronald Mulder, Michel Mulder en Jan Smeekens. tweede start moet dus goed zijn. Anders volgt ook een disqualificatie. Dat geldt dus ook voor Mark Tuitert in de buitenbaan. Tegen zijn ploeggenoot Hein Otterspeer Tuitert dadelijk de tweede binnenbocht. En Hein Otterspeer de tweede buitenbocht. Dit keer zijn ze wel goed weg. Hein Otterspeer kwam dus er net tot 35-32 en was daarmee twee tienden van een seconde sneller dan Mark Tuitert was. Het is ook niet gek dat Otterspeer als beste opent in 9.83. het in 10.08. Die gaat een zware kluif krijgen hoor. Om Sochi te bereiken. En dat weet hij natuurlijk zelf ook wel. Moet proberen om het beste ervan te maken. Om uit deze 500 meters ja, lichtpuntjes te zien. Bijvoorbeeld door een goede volle ronde te rijden. Maar aan het werk aan de winkel voor het. Wil hij deze rit gaan winnen van Otterspeer? Gaat hem maar langer na niet lukken. Want Otterspeer houdt een ruime marge. 35-32 in de eerste serie. Volgt nu een 35-06. Ja, kijk. Daar had hij toch behoorlijk wat, uh, wat tijd vanaf. En Hein Otterspeer gaat dit wel meenemen. Naar de 1000 meter toe hoor. Die is veel beter dan dat hij eind oktober was. Na de 35-32 daarnet. 35-06 nu Otterspeer uit aan de leiding op deze 500 meter met nog vijf ritten te gaan. Jakob Jan Leewang, wat wordt de winnende tijd? Ja, het beter is het strak. <laughs> nou, ik hoop uh, nog een betere tijd natuurlijk. Meestal wordt de tweede serie sneller gereden dan de eerste, hè? Dus we uh, kunnen nogal een iets snellere tijd verwachten, hoor. Want? Waarom is dat zo? Dat weet ik niet, maar dat is gewoon wat er dat in, in, Ja, dat is een feit. Er is geen verklaring voor. De nee. tweede serie is, uh, nee. Misschien dat ze dan... Uh... Dat ze zich toch een beetje inhouden voor de tweede misschien. Bij de eerste. <laughs> ja, dat ik zou heb geen kunnen. idee. Ik rit er niet meer Nee, wel. precies. Nee, ik denk dat het komt omdat ze uh, gewoon even gewend zijn aan de snelheid. En dan de volgende rit... Uh, ja... Ja. ja, nog harder kunnen, ik weet even ja. niet. De eerste honderd hebben ze erop zitten: Sjoerd de Vries en Gerben Joritsma. Ja, misschien dat de spanning in zo'n tweede serie er ook wat meer af is. Hè. Die extreme spanning die rijders ze hebben, zeker na zo'n dag lang wachten. Hè. Vergeet niet, deze dag begon pas om 18 minuten over 5. Dat is ook wel anders dan wanneer je om 11 uur s ochtends aan een wedstrijd uh, moet beginnen. Je zit hier de hele dag op te vreten. Nou, Gerben Joritsma, afkomstig uit Diever. Vecht het duel dus nu uit met uh, Sjoerd de Vries. Joritsma, 35 in de eerste serie persoonlijk record. Kijk, gaat weer uh, behoorlijk wat tijd af hoor. Handen omhoog bij Jorritzma. Trouwens ook bij de Vries. 35-13 voor de Vries. Denk niet dat hij ooit sneller is geweest op een laaglandbaan. Deze jour de Vries. Tevredenheid alom dus bij beide rijders in deze rit. Maar vooral ook bij de 20-jarige Gerben Jorritzma. Die vorig seizoen al opviel als junior. En daarna in de ploeg werd genomen door Jacques Ory. En hier bewijst ook weer met deze rit 35-18 dat het een talent is voor de toekomst. Maar Sochi komt nog iets te vroeg. Althans op deze 500 meter. Voor Gerrit, uh, Gerrit, moet je mij horen. Gerben heet hij. Gerben Joritsma. Vier ritten zijn er nog te gaan. Kjelt Nuis nu in de baan tegen Thomas Krol. Nuis werd vijfde in de eerste serie. Dat is ook wel een beetje de plek waar hij thuis hoort op de 500 meter. De plek waar we hem zo vaak zien. Achter de grote drie. En dan ook nog net achter Jesper Hospers, zeg maar, de Nederlandse subtopper op de 500 meter. En weer een valse start. Ik denk dat we nu op 20 zitten, zo'n beetje bij wijze van spreken. Op deze 500 meter. Maar André de Vries die denkt: uh, ik neem er mijn tijd voor. En ik laat zien dat ik er ben. Constateert, dit was trouwens ook wel duidelijk hoor. Laat ik niet te cynisch worden. Ja, maar Constateert je ziet, je ziet gewoon weer dat, een valse wel uh, Dat uh, Thomas Krol. Die zakt heel langzaam in. En dat mag ja. eigenlijk niet. Dus eigenlijk zou ja, Thomas, Thomas Kroll... Zou die krijgt eigenlijk... hem ook. Hij krijgt ja, hem oké. ook. Ja, ja. ja hij ja. krijgt hem ook. Nee, kijk. Dat is ook nog wel zo'n trucje. Dat wanneer de, de tegenstander snel inzakt. Dat je dat ietsje langzamer doet. En dat je dan hoopt dat je ermee wegkomt. Ja, maar als je het straks weer doet. Dan heeft hij gewoon vals, hè? Ja, Dus ja, dan is hij dus weg. Is dan is hij weg. Kijk, en, en sommige schaatsers doen dat wel eens. Hopen ermee weg te komen. Dan hebben we net ietsje minder lange fractie. Maar ja, het gaat om ja. fracties. Die extreme spanning op, op je benen. Maar. Gerard van Velden was ook iemand hè, die wel eens van die trucjes had. Bij, bij World Cups krijg je van tevoren echt heel duidelijk instructies. Van, Doe dat nou niet, want je nee, ligt nou... eruit. Nu zakt hij, ja het is echt een groot verschil... nu zakt hij echt precies tegelijkertijd en in met Kjeld Nuis. Wacht, ja, ja, maar goed, nu wel goed weg. Nuis in de binnenbaan en Thomas Krol in de buitenbaan. Nuis dus 35.19 in de eerste series. Kijk of hij ook veel sneller gaat rijden dan in die eerste omloop. 35.06 is wat betreft deze tweede omloop voorlopig de te kloppen tijd... op naam van Hein Otterspeer. Altijd een mooie schaatser hè, om naar te kijken. Kjeld Nuis, een prachtige stylist. Een man met een prachtige stijl. De man die zo goed is op de 1000 en ook op de 5000. 1500 meter, de afstanden die nog gaan volgen gaat de rit ruim winnen van Thomas Krol. Eerste serie, dus 35-19 en nu, ja ook hij sneller, 35-10. Niet zo heel veel sneller zoals bijvoorbeeld Hein Otterspeer echt een mega veel tijd van zijn uh, uh, eerste serie afhaalde. Maar het is wel genoeg om Otterspeer voor te blijven in het klassementje na twee afstanden. Nog drie ritten te gaan op deze 500 meter en Nuis dus voorlopig aan de leiding. En het klassementje over twee afstanden, Jesper Hospers nu in de baan. De 25-jarige Fries die dus uh, ja, langzaam maar zeker steeds meer aanhaakt. Maar toch in die eerste serie veel, veel tijd liet liggen. 35-05 is voor hem een hele goede tijd hoor. Zeker op een uh, baan als, uh, als die of als Heerenveen. Maar ja, als er dan drie kleppers komen die dik door die 35 seconden heen, uh, heen marcheren... Dan loop je achterstand op A op. En ja, dan kan je dadelijk vierde worden. En weten dat je formeel naar de Spelen zou mogen. Want Nederland heeft vier startplaatsen. Maar die vierde plek op de 500 meter staat laag in de matrix. Dus dan moet Hospes echt, echt, echt gaan hopen dat er heel veel dubbelaars gaan zijn. Ja, Dit snap je niet. Hè? Wat denk je? Wat denk je wat er is? Dit is toch vreselijk. Ja, weer een valse start. En hij wordt gegeven aan, uh, nee, aan de buitenbaan. Nee, bang. Ja, ja. Gooi het er maar even uit. Nou, zult, dus er is gaat niks fout. Er gaat helemaal niks. Oh ja, jawel, jawel. De buitenbaan gaat iets met zijn. Uh, dat had ik niet gezien. Met de punt door de rode, door, door de, ja, ja, door de rode lijn. Ja, mag ook niet inderdaad. Het punt van de schaats moet achter de lijn blijven. Je moet echt starten. Maar ik, ik, ik keek uh, ik naar het lichaam, even naar de lichamen. En die stonden stil. En die stonden stil. Dus, maar ik, je zag dat die met zijn. Uh, Schaatsen inderdaad door de lijn uh... moeilijk vak. We moeilijk gaan het weer opnieuw proberen in uh, Rit 8 met uh, Jesper Hospus en uh, Lennart Velema om 1 minuut over half acht. Kijken zij allebei op dit moment naar het ijs. Dat witte ijs van Tiof. Starthouding, lang wachten, maar goed weg nu. Hospers in de binnenbaan heeft dadelijk de tweede buitenbocht. 35-05 dus in de eerste serie. Daarmee drie tiende ruim sneller dan zijn tegenstander van nu... dan Lennart Velema, die een iets krampachtigere stijl heeft... dan Jesper Hospers. Hospers is echt een krachtmens. Een man van de korte baan. Hoe korter, hoe beter. Als de 100 meter nou een echt officiële afstand was... ja, dan zou Jesper Hospers echt een wereldtoppen zijn. Wat gaat om 500 meter? Er zitten 400 meter achteraan na die 100 meter. Hospers blijft in de buitenbaan zoals verwacht en zoals het hoort. Lennart Velema ook voor. Komt er nu wel een 34-er voor Jesper Hospers op het ijs van Ja Jawel, nee, net nee, niet. 34-04, ik liet me iets te snel verleiden. Klopt die nog even door. 35-04 uiteraard. 35-04 wel een honderdste sneller dan in de eerste serie. En hadden gezien hij in de eerste serie ook al sneller was... dan Kjeld Nuis staat hij dus nu ook bovenaan... in dat algemeen klassement. Trouwens aardig, als je kijkt naar de volle rondes... van bijvoorbeeld Otterspeer, van Sjoerd de Vries... van Kjeld Nuis en van Jesper Hospes. rijden ze allemaal dezelfde rondetijd. 25,2 seconden. Dus de, het verschil wordt echt gemaakt op die eerste 100 meter. Het verschil wordt gemaakt voordat de bel klinkt... zeg maar die eerste 100 meter naar die eindstreep toe... Blik op de eindstreep, nu ook bij de wereldkampioenschap sprint bij Michel Mulder, de nummer 3 dus van die eerste omloop. Die plek, ja, die geen zekerheid biedt nog... na vandaag tegen Stefan Groothuis. Michel Mulder moet in ieder geval... bij die top 2 terechtkomen. is in één keer goed weg. Nu geeft valse start wel op moeilijkheden, zoals zo vaak... bij Stefan Groothuis in de buitenbaan. Maar het gaat dus vooral om Michel Mulder... die in de eerste serie zijn kwijt kwijtraakte aan zijn tweelingbroer. 9,59 nu de openingstijd voor Michel Mulder. In de wetenschap dus dat 34,59 nu het baarrecord is... op naam van Ronald Mulder. Mulder wil zo graag. Michel Mulder in dit geval... Hij moet naar die top 2 toe. Dan is hij zeker, veel zekerder dan dat hij is met een derde plek door de buitenbocht heen. Groothuis rijdt op grote achterstand. Er komt hij weer. Een dikke 34 graal voor Michel Mulder. Wordt een goede tijd hoor. Wordt een goede tijd. Oh, kijk eens. 34-31. Oh, 24. Zo. 34-31. Wat een dikbare record. We gaan we heen zeg. 34-31. Op een baan van Tio van Michel Mulder. Ramt hij eventjes terug zeg. Pakt hij even zijn baanrecord terug. De gebalde vuist naar het publiek. Goeie genade wat de 500 meter. 34-31 is een evenaring van de snelste 500 meter ooit gereden. Buiten Salt Lake en Calgary van, door Jeremy Wotherspoon. Op 26 januari 2008 reed Wotherspoon in Hamar ook naar 34-31. En dezelfde tijd wordt nu gereden door Michel Mulder. 34, 31. Elite is die Michel Mulder. Echt elite zijn ze, de Nederlandse mannen op de 500 meter. Wat een waanzinnige prestatie van Michel Mulder. Met de handen op de knieën glijdt hij voor me langs. En maakt ook een beetje het gebaar naar het publiek. Ja, bedankt voor het applaus, maar... Ook wel even stil, hè? Want met tweelingbroer komt ja Voor zijn tweelingbroer Ronald Mulder. Die eh, tien minuten later ter wereld kwam dan Michel Mulder. Zijn tweelingbroers. Maar er moet er altijd eentje als eerste zijn. Nou, Michel Mulder was toen als eerste. Heeft daarna lang in de schaduw gestaan van broer Ronald. Die ging naar Vancouver vier jaar geleden. Michel Mulder, ja, ging er wel heen. Maar als supporter voor zijn tweelingbroer. Niet als rijder. Ronald Mulder werd daar elfde in Vancouver. Jan Smekers werd daar zesde in Vancouver. Hier staat in één keer goed weg trouwens de top twee van de eerste serie. Hoe gaat het nu eindigen? Ronald Mulder in de binnenwagen start. Jan Smekers in de buitenwagen start En Ronald Mulder opent. Nu in 9.61. 200ste langzamer dan Michel was. In de rit die vooraf gaat. Smekers de vierde openingstijd. Smekers moet dus nu wat goed gaan maken in die volle ronde. Van niet helemaal lekker de kruising opgereden. Moest heel eventjes ietsje fractie laten lopen. En nu wel de binnenbocht voor Jan Smekers. Hou hem recht dan. Of ja, hou hem recht. Hang wel in die bocht. Maar blijf op de been. Dat doet hij. Maar Ronald Mulder gaat deze rit denk ik winnen. 34 34 was de tijd die hier vooraf gaat, en ze komen er niet aan. 2 en 3. Michel Mulder is de grote man van deze 500 meter. Want hij is het beste in het klassement over de 2,500 meters. Ronald Mulder door de 34-66 wordt tweede in dat klassementje. En die moeilijke derde plek wordt dadelijk ingenomen, of dadelijk nu ingenomen, door Jan Smekens. Die wordt derde in een 500 meter serie van extreem hoog niveau. De eerste omloop, maar de tweede omloop ook. Michel Mulder slaat terug. Wat heet slaat terug? Rand terug. 34-31 is dus samen met Wooderspoon de snelste 500 meter ooit gereden op Laagland. Mulder gaat naar de Olympische Spelen. Op de 500 meter is 100% zeker. Ronald Mulder moet een kleine slag om de arm houden. Over slagen om de armen, zo gesproken. Krijgt yes. nu een knuffel van zijn tweede broer. Maar die gaat wel hoor. Ja, als die je ziet wel. hoe die elkaar in de armen vliegen, dan gaan ze ja. er allebei vanuit volgens Zinnelijk. mij dat ze gaan. Kijk, kijk er uh, komen echt wel dubbelingen. Of er moeten op de 10 kilometer hele andere rijders gaan dan op de 5 kilometer. Dat gaat niet gebeuren. Dus Ronald Mulder is ook zeker. En Jan Smekens is dus de rijder. Net als uh, Jesper Hospers, die vierde wordt, die in de wachtkamer moet gaan zitten. Ja, en Smekens moet dus nu hopen dat er veel rijders zijn die zich voor meer dan één afstand uh, gaan plaatsen dit Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is het lot voor Jan Smekens. Maar wat een geweldige 500 meter zeg. Ongelooflijk. Michel Mulder, de grote man, vier 34-31. Wat een tijd. Bar record in Tioff in Ereveen op zijn naam. Hij is de grote winnaar. Tweelingbroer Ronald wordt tweede. En Jan Smeekens eindigt op de derde plaats. Jakke Jan, jij wil duidelijk iets zeggen. Zie ik aan je lichaam. Ja, je ziet, je ziet... Eigenlijk zag je dat de vorige rit ook al met Jan Smeekens. Nu weer. Er is iets aan de hand met die eerste twee stappen voor de, uh, bij de start. Het gaat gewoon niet lekker. He, dat zag je nu ook. Hij verliest echt gewoon twee meter in, in, in een hele korte tijd. En... en kan je ook zien wat het dan is? Wat hij daar niet helemaal goed ja, doet? Ja, nou, dat, dat is voor mij een beetje een raadsel. Maar ik, ik, ik verwacht dat hij ze gewoon zijn, zijn schaatsen iets te veel recht naar voren. Waardoor hij naar achteren gaat af. Dat, dat zijn schaatsen naar achteren. Nou, een beetje technisch, maar als je dus je, je schaatsen. En met de punten veel in de richting van de rij, richting de finish neerzet. dan glijden naar achter tijdens de afzet. Ik denk dat dat een klein beetje zo is. Want dat, ik heb het nu al twee keer gezien. En daar verlies je toch wel wat tijd mee. Maar los daarvan, die, die Muldertjes. Die, die zijn nu al de sterren van de, van de speler van Sochi. Ja, die worden toch mateloos populair op deze manier. Nu, ook ja. Zeker nu ze samen gaan. Ja, en je houdt ze niet uit elkaar. Dus dat is <laughs> ook nog grappig. Maar um, uh, je ziet nu ook dat, dat Michel eigenlijk in die eerste rit gewoon echt een hele slechte tweede binnenmocht heeft gegeven. En jij zei toen al, hij kan drie sneller. Nou, volgens mij ja, heeft hij dat zo goed maar, ja, gedaan. goed, maar hij verloor gewoon echt tijd. En dat zie je nu... Mag ik uh, is, even, Rick? Ja. Ja, nou, ja, maar, ja, dat, dat, daar gaan wij over uh, nu Ja, even. kom oh, sorry. maar. Sorry, ja, sorry nee, is de Rick, Rick is de regisseur ja, van uitzending. Ik, maar... ik wist niet dat ik open stond bij deze excuses ja, ja. aan hem. Maar nee, mooi, mooi moment, net uh, voor mijn neus... waar Michel Mulder uh, naar Tessaly Hill toe ging... Dat is een coach uit het inlinesketen. Zijn coach van het inlinesketen. Op het ijs is Gerard van Veldersen coach. Maar zodra de wieltjes onder de schoenen zit. Dan is Desley Hill zijn coach. En ze wezen naar de eerste bocht. En na de eerste serie stond Michel Mulder ook lange tijd. Toen naast de baan in trainingspak bij Desley Hill. En namens ook die eerste bocht een beetje door. En nu wees Michel Mulder opnieuw naar die eerste bocht. Dus de bocht na de opening. En uh, ja, kwam de glimlach en de duim van uh, Desley Hill. Daarna kwamen er allemaal high fives met kinderen bij. Maar ik vond het wel een mooi moment. En duidelijk dus ook dat Desley Hill ook als het gaat om het uh, schaatsen op het ijs een hele grote rol speelt uh, uh, in de sportcarrière, in het sportleven van Michel Mulder. Die er trouwens een ronde uitpeste van 24,7 seconden op een baan als Thiel. Ja, het was een droom voor de Mulders, hebben ze ooit gezegd, om als uh, broers naar de Olympische Speler te gaan. Nou, die droom die is in ieder geval nu in vervulling gegaan. Want uh, Michel Mulder en Ronald Mulder gaan dus samen naar de Olympische Spelen. En Jan Smeekens, nogmaals gezegd, moet uh, in de wachtkamer. Ja, maar bon mooi om de blijdschap te zien bij Michel Mulder. Want Jaco-Jan Lewang, het prestatiematrix, hè, die is er niet voor niets. Maar die broertje Mulder, dat, dat moet toch allebei naar de 500 meter? Daar kunnen ze toch niet omheen? Ja, daar hoeven ze ook bijna zou, niet omheen, Dat zou ik het liefst zo zien. Maar. En ik ben trouwens blij dat ze nu die pakken aan hebben. Dus nu zien we het verschil, hè? He? Ja, dat vind ik wel fijn. En is wij... dat uh, op de Spelen ook zo, uh, Sebastian? Zien ze er dan, hoe uh, ziet dat op de Spelen hetzelfde de sp uit, of niet? Op de, ja, op de Spelen rijden ze in hetzelfde pak, Ja, he? ja, ja, ja. dat is dat, dat nieuwe pak dat, uh, dat ontwikkeld wordt. En uh, uh, daar rijden ze dus dan allebei en Ik kijk naar Steven Dahlenbouwt. Steven, wie heb je bij op het middenterrein? Ik zit naast Ronald Mulder, Sebastian, op het bankje uit te hijgen. Ik niet, maar vooral Ronald. Wat, is, wat een tijdenman. Wat, wat, wat hebben jullie gedaan hier met z'n tweeën? Ja, dit was, uh, dit was waanzinnig. Ik dacht dat ik een, uh, een onwijs goede rit in die eerste. Dat was het ook. Maar toen zag ik Michel natuurlijk rit voor mij ontzettend hard gaan. En, uh, ja, grote klasse. En ik ben zo blij dat, uh, dat ik ook bij de eerste twee zit en eigenlijk gewoon zeker ben van de spelen. En dat... Zo lekker gevoel. En dan ook nog samen met je broer Michel. Ja, dat... dat gebeurt niet zo heel vaak hè, dat jullie samen naar grote toernooien gaan. Ja weet je, vorige week zaten we nog bij elkaar en uh, het is natuurlijk een van mijn grootste concurrenten ook. Maar het zou natuurlijk het zou een droomscenario zijn als we 1 en 2 worden. Ja natuurlijk, ik gun, uh, ik gun mijn eigen ploeggenoot ook heel veel. Alleen met Michel heb ik nog een zo speciale band en het is heel gaaf om samen uh, daar op podium te staan straks. Nog even naar jouw eerste 500 meter. Jij pakte toen het baanrecord. Uh, die leek van buitenaf bijna feilloos. Uh, hoe, hoe was dat van binnenuit? Ja, zeker. als een hele goede rit. Ja, misschien was in de opening nog wat te halen. Maar nee, het was gewoon een hele goede rit. Dus... Ik had ook niet voor mogelijk gehouden dat Mies er nog zo hard onder door zou gaan. Dat was wel een waanzinnige rit. Die zie ik graag nog een keer terug. En dan rijdt Michel, de tweede 500 meter. Ja, weet je het? 34, 31. Ja, ik zag het inderdaad voordat ik naar de start moest. Ik zei al, het zijn wel testen dan hoor. Dat je wel cool moet blijven. Je weet gewoon dat je, als je bij de eerste twee zit, dat je echt zeker bent. De derde heeft ook goede kansen, maar je wil gewoon, ik wou het ijs afstappen, helemaal naar die eerste rit. Met de wetenschap dat ik heen ga. En, uh, ja, dit is super. Dat samen met je broer Michel, ga je naar de Olympische Spelen. Ja, dat, is, uh, ja, dat zijn dingen waar je echt van droomde natuurlijk vroeger. en Dat het nu gebeurt is gewoon super. En het, het rare is, dat we hebben nog kansen ook. Zeg. Oh ja, dat zou ik wel zeggen. Dit, dit, wat, wat Michel hier rijdt, dat is de snelste tijd buiten Salt Lake en Calgary uh, ooit. Samen met Jeremy Orderspoon. Die heeft het ook ooit één keer gedaan. Uh, en hebben elkaar gewaagd. Hebben jullie al laten zien, ook eerder dit seizoen. Uh, jullie moeten daar voor niks minder dan goud gaan allebei. Nou ja, tuurlijk. Uh, op dit moment is het gewoon uh, ontzettend opgelucht. Blij. Uh, Waanzinnig gaaf dat ik heen mag. En ik weet inderdaad, we hebben in de wildcaps laten zien, dat we meedoen voor het goud... Ja, dat zal nu niet anders zijn. En ik hoop dat dat op de spelen natuurlijk ook zo is. En ook des te gaven dat we dat samen dan mogen doen nu. Onwijs gefeest, feestje. Yes, dankjewel. Ja, ik wil even naar Sebastian. Sebastian, jouw leermeester was Jacques Chapelle. Die zette altijd alle tijden in zijn laptop. Had daar programmetjes voor om uh, precies ja. te weten waar we staan internationaal. Als je nu naar die tijd kijkt, hè, die 34-31 en die 34-66. Waar staan we dan internationaal? Nou, bij de top. Absoluut, bij de top. Kijk, en uh, dan is het zaak om straks in uh, Sochi bij de Olympische Spelen... twee keer een goede 500 meter neer te zetten zonder al te veel foutjes. Kijk, Thaibu Mo, de Koreaan, de regerend Olympisch kampioen... maar ook de wereldkampioen van de laatste twee seizoenen, is daar meester in. Thaibu Mo, die wint niet zo heel vaak een omloop... maar die is er wel meester in om twee keer heel gelijkmatig te rijden. En dat is nu datgene dat, uh, dat Michel Mulder en Ronald Mulder en ook Smeek. Is natuurlijk, hè, als hij uiteindelijk wel gaat, om, om dat te doen op de Olympische Spelen. Geen fouten maken en twee keer uh, gelijk rijden, maar die tijden zijn top. Zowel, dat waren de tijden al uit de eerste serie, maar de tijden uit deze tweede serie zijn fenomenaal, vooral die 34-31. Dus, uh, nou ja, er, er zit echt Nederlands goud in. Er zit, ja, want, zit er want, echt in. Want welke concurrenten zijn er nog meer op papier, in theorie? Oh ja, ja je, hebt, je hebt nog een, je hebt Canadezen die altijd goed zijn, onder wie natuurlijk Gilmore Jr. nou ik noemde altijd motor. Dat is eigenlijk de laatste jaren de enige Koreaan die echt als, als grote naam is, uh, is overgebleven. Ja, de Russen, die moet je natuurlijk straks niet onderschatten in eigen huis. Met, uh, met Lopkov onder andere, die weer Russisch kampioen is geworden. Maar ja, als je kijkt naar die tijden, dan zijn het wel een stukje langzamer dan de 34-31, hoor. die hier wordt, uh, wordt neergezet. Dus tuurlijk, concurrenten zijn er zat, uh, straks in Sochi. Maar ze doen echt mee voor het, uh, voor het Olympisch goud. Ze zijn echt grote concurrenten van Mo. Van, ja, de Japanners natuurlijk, hè, die mag ik niet vergeten. Nakashima, Kato, dat soort rijders. Ja. Maar je moet twee hele goede series weten neer te zetten. En dat hebben ze dit weekend, of dit weekend, dat hebben ze vandaag... laten zien dat ze dat, ze dat allebei kunnen. Dit was echt, echt, echt uh, niet alleen spannend... maar ook gewoon een 500 meter Steven Dalen buiten op het middenterrein van hoog niveau. Ja, bij Michiel Mulder die nu van het ijs afstapt en op het bankje neerploft... en nog even een geluid maakt van... man, mama, mama, wat heb je gedaan? Ja, dat is niet normaal. Het, uh, ik wist wel het snel ging vandaag en uh, de eerste was nog niet vlekkeloos en de 34.7, maar dan kom ik over de streep en zie ik 34.3 staan. Dat slaat toch helemaal nergens op en ik ben heel trots dat dat op dit moment uh, eruit komt en dat uh, deze race was echt heel erg goed was. Uh, dat is toch hartstikke mooi. Het was echt genieten. Wat was er mis aan die eerste, die eerste 500 meter? Uh, ik, ik merkte op de kruising dat ik richting Jan toe reed. en de uh, laatste binnen was ik gewoon te voorzichtig. Zo van, uh, Neem maar niet te veel risico. Je bent goed bezig en ga uh, geen gekke dingen doen. En moet je gewoon niet denken op dit niveau. Het was gewoon uh, een beginnersfout. Een nou, beginnersfout is, is gewoon niet goed. En, uh, maar ik won nog wel op een hele mooie tijd over de streep natuurlijk. 4-7 is niet slecht, maar... Ja, je ziet in de tweede omloop dat het nog iets harder kon. Ja, ietsjes, uh, ietsjes harder. Nee, maar 34-31. Weet je dat het, buiten Salt Lake City in Calgary... is er nooit iemand geweest die zo snel is gereden... behalve Jeremy Waterspoon dezelfde tijd? Uh, 34-30 in Insel, maar dat is ook half Hoogland, hè? Van, uh, dat, ja, dat telt niet mee als Laaglandbaan. Nee, ik zeg dat dit gewoon een wereldrecord Laaglandbaan is. Ja, je wint van mij op <laughs> Ja, nou, dat was toevallig. Nee, ik weet inderdaad dat uh, Jeremy ook 4 uh, in een uh, hamer heeft gereden. Maar de luchtdruk is heel laag vandaag. Maar uh, dit zijn wel... Uh, dit We zijn wel wereldrecord tijden, ja. dat, dat, dat durf ik wel te zeggen. Als ik deze race op, op Hoogland rijd, dan, dan doe ik goed mee. Maar uh, ja, wat ik zeg, het is gewoon gaaf dat het op dit moment ook lukt. Hè. Met, uh, met toch wel heel veel spanning erop en uh, ja, trots Je ziet het aan jullie, de muldertjes. Hè. Je broer Ronald ook, ja, wedstrijddieren. Het haalt het beste in jullie naar boven. Hoe mooi is het dat jullie nu samen naar de Olympische Spelen gaan? Ja, dat is echt fantastisch, dat is de droom van ons. En ja, nee, en ik, ik, klopt, ik ben een wedstrijddier, maar vanochtend stond ik echt uh, met trillende benen en, en ik voelde me heel slecht. Ik had de last van mijn enkel gisteren en ik zei van ja, ik kan gewoon niet rusten rijden. Alleen als ik volle bak ga, dan gaat het wel, maar ja, en, en, en met, uh, ik wist niet dat ik de ene voor de andere voet zette. Zo uh, zenuwachtig was ik voor de eerste, maar uh, ja, dat ik dan dit kan onder die spanning, dat, uh, ja, dat ben ik wel heel blij, uh, blij om en dat geeft wel vertrouwen. Iedereen zei deze week, ja, nou ja, Michel Mulder, dat is, ja, dat is eigenlijk wel zeker hè. Ja, en dat was ook mijn, uh, mijn spanning vooral. Uh, ik vind zelf ook dat ik op de Spelen thuis hoor, met het voorseizoen wat ik had gereden. En, en toch moet je ze hier wel even laten zien. En dat is, uh, dat is heel moeilijk. En, en wereldkampioen worden is, uh, was één ding. Maar ook kampioen blijven en op dat niveau blijven, is, dat merk ik wel heel moeilijk. En, uh, en dat, dat vergt een hele andere spanning, een hele andere voorbereiding. En, maar ja, des te mooier is het dat je die bevestigingen steeds krijgt. Hè? Dat je in de laatste rit staat, dat je het afmaakt in Berlijn. En zoals nu, dat je onder deze omstandigheden zo'n tijd rijdt. Dat, uh, ja, dat is echt geweldig. De concurrentie kijkt ook mee. Die zitten waarschijnlijk nu op internet zitten te kijken... naar wat voor tijden hebben die, die Mulders gereden en Smekens. Ja, wat denk je hoe die reageren? Ja, dit zijn, uh, dit zijn hele snelle tijden. Die zullen, niet, uh, die zullen niet denken van oh, dat doen wij ook wel even. Alleen, uh, wij moeten ook realistisch zijn. Hè? Dit, uh, dit is nu... Wij weten dat we nu helemaal top moeten zijn om ons te plaatsen voor de spelen. Uh, dat is gelukt. En wat we daar gaan doen is weer een heel ander verhaal, maar dit niveau is er. En de anderen moeten zich daar eerst maar eens uh, mee gaan meten. Alleen uh, zijn het geen garanties. Het uh, is in ieder geval mooi dat het nu lukt. En we gaan het straks weer proberen. Geniet ervan. Gefeliciteerd. Dat ga ik zeker doen, dankjewel. De gebroeders Mulder zorgen dus voor een uh, mooi spektakel daar in Tiaf. Sebastian Timmerman. Uh, Ronald zei het al, Ronald Mulder. Mijn broer is een grote concurrent. Is dat ook de ja. reden eigenlijk dat ze allebei in een andere ploeg zitten... en zich dus anders voorbereiden op die spelen? Nee, dat niet zozeer. Nee, nee Ronald Mulder heeft op een gegeven moment de keuze gemaakt... om bij Gerard van Velden weg te gaan en naar de ploeg te gaan van, uh, van Jack Ory. Maar dat heeft niet zozeer te maken dat ze bij elkaar weg wilden... Uh, uh, om op die manier echt concurrenten van elkaar te worden. Nee, dat heeft daar niet mee te maken. Overigens had Michel Mulder over het, het over een 34-30 in Insel. Nou, ik heb dat Jacques Chapelle archief nog even overgeslagen. Maar bij mijn ze het baarrecord daarop op naam van Q.U. -E 34-32. Dus ik, volgens mij is dit nog steeds samen met die tijd van Worderspoen en Hamer... gewoon de snelste buiten Salt Lake en Calgary. Maar goed. Ja. Oké, okay, genoteerd. <laughs> bij deze... Dit, dit zijn nu al spelen om naar uit te kijken. Ja, Vind je maar kijk, ik, Jan? ik vond het ook wel heel mooi dat, uh, dat Michel net zegt van ja de Olympische spelen daar moet je toch weer nog een keer doen en uh, Pieter Muller die zei uh, die uh, zei het altijd van uh, trainen nog steeds dat, ja. is, dat was mijn uh, zes, uh, voor zes jaar lang uh, of voor zes jaar lang mijn, mijn trainer die zei de Olympische spelen dat is iets apart uh, hij zei altijd, it's something special Hè, hm. dus uh, daar kun je nergens mee vergelijken. En daar gebeuren dingen die je niet verwacht. En dat, dat weten alle rijders ook. Hè. Vooral op zo'n 500 meter. Ja. En jij ja. bent ja, een ga oud sprinter. Uh, ze hebben nog een week of zes. Uh, hoe zit dat met vormbehoud bij sprinters? Als je dit nu eind december kan... Uh, is dat makkelijk voor een sprinter vast te houden tot half januari, februari? Ja, over het algemeen zie je dat dat op zich uh, makkelijk is. Uh, bijvoorbeeld Joey Cheek, die werd wereldkampioen... Uh, en daarna wordt niet volgens mij de 500 meter en de 1000 meter op de Olympische Spelen. Dat zie je wel vaker hoor, dat, dat, er, dat, een, dat je dit gewoon volhoudt nog, uh, nog een paar weken. En uh, ja, je kunt, wat, je, wat je kunt doen is gewoon een klein beetje aan je conditie werken. En, uh, en volgens mij rijden ze ook alle twee nog wel 1000 meter. Ja. Uh, tenminste, daar proberen ze zich voor te plaatsen. Dus, uh, ja, ah. mag, mag ik daar even op inhaken? Dan Zeker. geef ik inderdaad Michel wel een kans. Ook om daar nog eens uh, op die afstand uh, uh, Sortje te behalen, bereiken. Want hij is beter op de 1000 meter dan zijn broer, dan, dan Ronald. Ik ben trouwens wel benieuwd uh, wat Michel Mulder gaat doen met het WK Sprint in uh, Nagano in januari. Uit mijn hoofd gezegd het derde weekend van, uh, van januari. Een week of drie ook voordat de Olympische Spelen beginnen. Hij is vorig jaar, vorig seizoen wereldkampioen Sprint geworden. En uh, hij heeft eigenlijk het hele seizoen al laten weten dat hij heel graag die titel wil verdedigen. Maar ja, het is wel een rij. Naar Japan heen en weer. Flink wat uren tijdsverschil, jetlag en alles erbij. Heel veel rijders hebben al aangegeven dat ze uh, dat weekensprint niet willen gaan rijden. Vier jaar geleden was dat weekensprint voor de Spelen van Vancouver ook een gedevalueerd toernooi. Maar ja, Michel Mulder wil heel graag, maar ik ben wel benieuwd wat hij gaat beslissen in samenspraak met coach Gerard van Velde. Of het verstandig is om die lange reis naar Japan uh, te gaan ondernemen. Wat, wat, zou, jij, uh, ja, wat, wat je... zou jij me adviseren, Jokko-Jan? Nou, dat, dat kan ik niet zeggen, maar. Uh, ik vind het met de jetlag Japan en dan terug naar Rusland vind ik meevallen. Dus uh, ja, misschien ja, dat. Ik kan me voorstellen dat je uh, niet al te lang van tevoren richting Japan gaat. Hè. Dat, dus dan hoef je niet zo heel lang van huis. Bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, een week van tevoren naar Japan. En vervolgens ga je gelijk door naar, naar Sochi. Naar so Sochi. De, de, ik denk dat ze dat gaan doen. Dat verwacht ik. Maar dat, dat weet ik niet zeker natuurlijk. Nee, nee dat, is, dat is aan hem en aan zijn coach. Maar hij wil heel graag, want ja, dat die wereldtitel sprint en terecht... dat ziet hij ook echt als een, als een hele mooie, mooie prijs. En hij is ook een van de, van de beste rijders ter wereld... als je de 500 meter en de 1000 meter naast elkaar legt. En hij wil heel graag weer wereldkampioen worden. Dus ik ja, ben benieuwd inderdaad, wat hij daar gaat doen. Dat, dat moet hij zelf maar uitmaken. Overigens fascinerend, uh, dat hoor je wel meer bij topsporters... Die op, als ze heel erg nerveus zijn vlak voordat ze een prestatie moeten, moeten leveren... Krijgen ze eens een keer overal last van? Je ja. hoort het Michel ook. Ja, je, zeggen. Gaat, ja. je gaat je hele lichaam, ga je alle pijntjes ga je voelen? Als, ik ben ook bij haar coach geweest en dan krijg je zegt, op de, op de ochtend van, de, van dit soort wedstrijden. Ik heb hier last van, daar last van. En dan ja, die kans op je, op, ja, bijna je halve ploeg die je, komt daar naar je toe. Ja. Met allerlei dingen. Dat komt omdat je zo gefocust bent op, op of alles wel oké okay is. He, als je in een training zit en je voelt ergens wat dan. Dan, dan heb je dat helemaal niet. Dan, dan, dan, dan traint iedereen gewoon door. En dan een klein pijntje maakt niet uit. Maar nu, je voelspriet is dan helemaal uit waarschijnlijk. Ja, ja. En de onzekerheid natuurlijk. Van alles wat je voelt ja. vergroot je misschien ook uit. Omdat je denkt, oh straks breekt dat me op. Ja tuurlijk, het is ook onzekerheid. Want je, je weet het allemaal niet. En je wil jezelf een beetje indekken. En, uh, ja, uh, maar goed, ze weten ook allemaal. Van, het maakt niet uit wat ik heb. Ik moet rijden vandaag. Hè? Dus dat, je kan niet zeggen, van: ik, ik meld me even af. Zullen we even naar morgen gaan kijken. Ja, ja. Oeh, Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is zo'n goede bijl, vraag. Boek er snel bij. Nou, dat is zo'n goede Lord. vraag, Lucilla, dat ik even snel <laughs> in een mapje moet pakken, zo, uh, uh, okay, voordat bijl. we dat gaan doen, gaan we trouwens eens naar Steven Dalenboud. Volgens ah, mij. Uh, Oké, okay, prima. Steven heb op het middentrein, red me. Ja, bij Gerard van Velden, Gerard, ik heb jou wel eens zien springen. Ja, dat was ook één keer eerder. Ja, dat was ook al mooi trouwens. Maar deze was ook al vrij hoog. Deze sprong. Ja, nou, kijk. Je bent natuurlijk... Uh, er, zit, er zit natuurlijk Voor mij zit er ook heel veel spanning in. Uh, kijk, je, je leeft naar zo'n wedstrijd toe. En, uh, ja goed, de, de, de meeste van ons die, die zijn gewoon heel goed bezig. En de eerste omloop is geweest. Maar ja, je hebt toch de paar mensen die uh, de krent uit de pad moeten halen. Of de kolen uit het vuur. Dus, uh, ja, en dat zijn toch uh, Jesper in deze afstand. Jesper Hospes en uh, Michel Mulder. En beide hebben ze een goede omloop gereden. En uh, ja, dat is altijd weer afwachten hoe ze dan... Uh, de, hoe de tweede gaat. Maar ja, kijk, kijk, deze tijd... het slaat gewoon natuurlijk alles. Ja, of het slaat nergens op. Nou, ja, nee, slaat, ik, ik wist, ik, ik, We hadden elkaar gesproken... Zeg, nou, rond 34,5. Als je zijn eerste rit zag... had hij toch een, een, een matige laatste binnenbocht. En hij lag eigenlijk al drie meter achter Jan Smeekers. Lag hij al op voorsprong. Dus die gaf hij een beetje weg. En hij was ook de enige die een fout maakte... Van, van de vier toppers, zeg maar. Dus we wisten eigenlijk wel... ik denk, die 34,5, dat moet gewoon haalbaar zijn. Dat was ons mikpunt. Ons, uh, en, uh, maar ja, goed, uh, ik, ik zag al hoe die zijn rit opbouwde met een 9, 56. Eerste bocht goed, kruising goed, laatste buitenbocht. Heel goed ingegaan, goed uit En dan is het gewoon een afsprint naar de, naar de finish toe. Dus ik zat al van, dit, dit gaat gewoon een uh, hele speciale tijd worden. En als dat dan ook nog gebeurt, ja, nou goed, ik kom mezelf niet inhalen. Dus dan moet ik even springen. Dat slot nog even kort. Um, het uh, WK Sprint komt er ook aan in januari in Japan ver weg. Zal Michel Mulder hier rijden? Uh, nou, ik, ik denk het wel. Maar we gaan nog wel even kijken hoe het vatten. Hè. Ik bedoel, uh, kijk, uh, eerst maar eens kijken hoe de duizend gaat. En dan, uh, dan gaan we daarna gaan we wel uh, bij elkaar zitten en de beslissing maken... of we wel of niet uh, de, de WK gaan rijden. Maar er zit grote kans in dat we die gaan rijden. Ja, dankjewel. Gerald van Velden. Sebastian Timmerman, morgen. Ja, ik heb het briefje gevonden. 500 meter bij de vrouwen. En daarna de 10 kilometer bij de heren. Bob de Jong, dus op jacht. Om alsnog naar Sochi te mogen naar een ticket. Met als grote tegenstanders natuurlijk Kramer en Bergsma. En daarna de tweede 500 meter bij de vrouwen. Die laag staat ingeschaald op die prestatiematrix. Dus volop werk aan de winkel voor Thijsje Oenema. Onder andere. En ook voor Margo Boer. Die toch op de 1000 meter tegenviel. Goed, dat allemaal. Morgen ook wel iets om uh, naar uit te kijken. Dan Henry Schut, live vanuit uh, Heerenveen, al daar. Jokke uh, Jan. Niuan. Het was een, uh, was een bijzondere, dag, uh, bijzondere dag, denk ik, ook voor jou. Ja, heb je het ook gevoeld nou, de spanning? Ja, ik voel het nog, ik moet afkicken. <laughs> Het was ja, heel mooi. Ja, fantastisch ja, ik voel het echt. Dank je wel nogmaals voor je komst. Ja, graag gedaan. Lucella, de laatste minuut van ja. jouw laatste Radio 1-journaal. Ja. Je wilde niet bedankt worden op de zender. Het is weer een dus hele andere dus, spanning. Dus, dat doe ik ook niet. Ik nee. leg mijn telefoon neer. Avou. Nee joh, laat ik bedanken. Het was inderdaad mijn laatste uitzending voor het Radio 1-journaal. Altijd met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dank, dank aan alle collega's. Dankzij wie ik dit kon doen. Want zij bereiden het altijd allemaal voor. En hoe, dat was uh, top. Dank ook aan de luisteraars en voor iedereen de beste wensen alvast voor het nieuwe jaar. Dag. In Griekenland verdwijnt door de crisis de middenklasse en wordt de kloof tussen arm en rijk groter. De cannot move on with the same policy. Volgens Pols stemt nu 1 op de vijf Grieken op de ultra-rechtse Gouden Dageraad. Greece, niet langs de Greek We willen Griekenland voor de Grieken. En deze mevrouw die zegt van ik ben doodsbang voor de immigranten. Gouden Dageraadleden zitten vast voor racistische moorden. Migranten leven in angst. No, my Een verslag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 Mijn naam is Jurgen Rijman. Ik ga van nul. Doe mee en ga ook van nul. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. U heeft nog maar vier dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Dit is Radio 1.